Goedenavond, ik ben Stef Bandstra en dit is het nieuws van NWS op 3. Niet iedereen heeft meer toegang tot de zorg. Daarvoor waarschuwt de Nederlandse Zorgautoriteit... De vraag naar zorg stijgt, maar het aanbod wordt steeds kleiner. En dat zorgt voor groeiende wachtlijsten, zegt verslaggever Sander Seurhaken. 100.000 patiënten wachten nog steeds op uitgestelde behandelingen... te gevolgen van de coronapandemie. En deze wachtlijsten en wachttijden zullen de komende jaren steeds langer worden. En, ja, en daardoor hebben we eigenlijk niet meer uh, uh, goede toegang tot de zorg... zoals we dat zouden mogen verwachten. Ja, En er is ook meer personeel nodig om die achterstanden in de ziekenhuizen in te halen. De moord op Peter R. De Vries en het filmen daarvan is terrorisme. Dat zegt het Openbaar Ministerie. De manier waarop dit is gebeurd, dus terwijl het nog licht was... in het drukke centrum van Amsterdam... op een prominente en zeer bekende Nederlander... op deze manier en daar dan ook nog veel materiaal van maken... en direct publiekelijk verspreiden... die aspecten bij elkaar maken dat er, naar onze mening... ook echt oogmerk is geweest om de bevolking... of in ieder geval een deel van de bevolking... vrees en angst aan te jagen... En dat valt onder de delictsomschrijving van terrorisme. Vandaag stonden er drie nieuwe verdachten voor de rechter in de zaak rondom de moord op de misdaadverslaggever. De verdachten zouden de Fries hebben gefilmd en gefotografeerd terwijl hij zwaargewond op de grond lag. Eerder stonden de schutter en de chauffeur voor de rechter. Tegen hen is levenslang geëist. En er staat een vol avondje Europees voetbal op het programma. Feyenoord trapt nu de belangrijkste Europa League wedstrijd af... tegen het Deense Midtjylland, zegt verslaggever Tom van het Hek. Feyenoord moet vanavond eigenlijk die grote stap wel gaan maken... en is in het goede doen, maar is geen slechte tegenstander hoor. Het vorige week gebleken, is geen uitgemaakte zaak... maar moet met alles erop en eraan toch kunnen vanavond in Rotterdam. Vorige week speelde Feyenoord met 2-2 gelijk tegen het Deense team. Ook AZ speelt om kwart voor zeven tegen Apollon Limassol op Cyprus. En om 9 uur speelt PSV tegen en FC Zürich. Krijg je nog het weer, het is nog steeds nat. Al droogt het straks op steeds meer plekken op. Morgen opnieuw een druilerig dagje en dan een graad of 16. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB. De files worden korter. Je hebt nog wel 10 minuten vertraging op de A10 bij de Koentunnel... op de ring noord van Amsterdam. En op de A4 van Den Haag naar Amsterdam is de vertraging... nog iets meer dan 5 minuten tussen Schiphol en Amsterdam Sloten.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 Autobedrijf Zandvoort. Ook gehoord op zaterdag. Zin in Zandvoort. Zandvoort? Yeah! Is Zin in ZFM. ZFM. Met nu Alternative FM.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 When the skies are clear and your troubles seem so far away Will you find a place where you belong? Adaptation we hebben ze hier ook al eerder in de studio gehad. Uh, dit is hun laatste single, not the same. Daarvoor hoorde je allemaal kamen gaan met midden zomer. Um, deze single die, uh, zijn we vorige week niet aan toegekomen. Maar nu wel The Colorizers en Save Me From Me. I've been, all day and night. I've been Wondering if you... weer onder datzelfde project een Tribe Called Katori is gedaan. Dat uh, is mij niet helemaal duidelijk. Maar wat ik wel weet is dat uh, Bondi en Jacob Drescher weer uh, even elkaar gevonden hebben op het uh, muzikale vlak. Want uh, we kennen het uh, eerste nummer nog van dit tweetal Colors. En het is overduidelijk het, de, de stem van Jacob Drescher die we uh, eerder al hebben aangetroffen. Bijvoorbeeld bij Droep Akdaalwoord. En hij, die Bondi, die werkte met een gitarist. En dat is Jacob Drescher dus ook. Uh, Turning Mind heet uh, het uh, nummer wat uh, niet zo lang geleden is uitgebracht. En daarvoor hoor je The Colorizers en Save Me From Me. Eerst uh, nog even deze van Rona Rode. Daarachter gaan we uh, Turmoil uh, draaien met Parking Lot. En dan gaan we praten met de band. Honey, you are beautiful in every single Say You're now. like a star that brightens the whole Milky Way. Ooh. Maybe you can see it now, but I know for sure. Know for Tomorrow sure. you'll feel better than the day before. Take a deep breath. So maybe we can... Answer.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 De stijl is uh, min of meer Americana. Dus een beetje in het verlengde van uh, wat we straks uh, gaan uh, meemaken tussen 8 en 10. Want de muzikale gasten van uh, straks tussen 8 en 10, die zijn er inmiddels. En aan mijn adem uh, te horen, weet je dus uh, dat ik uh, heel veel moet uh, lopen. Want, uh, en ik uh, moet uh, een uh, telefoongesprek uh, voorbereiden. Want dat uh, heeft uh, te maken met, uh, met dit nummer: Turmoil.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 Waves, feel the grace with every single move. She came now in my life like a summer.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 Seven in midnight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 trust my helping hand and drink the water that pulls you down the lake is thin and the lake is deep